We verzoeken de gemeente om te zingen van Psalm 49, vers 3. Hij kan die prijs der zielen dat randzoen... ...aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wens vergeefs hier altoast licht te zien... ...en door zijn schat het naar bederft ontvliegen. Hij ziet elk uur de wijze leven en ...de dwaze dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat er een sterven niets kan baten... Maar dat zij het al aan anderen overlaten. Noemde u Psalm 49, vers 3. de brief van de apostel Paulus aan Filemon. Wij zeggen de brief aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder aan Filemon den geliefde en onze mede-arbeider. En aan Appia de geliefde en aan, aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die het uw huis is... Genade zij uw lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God uw altijd gedachtig zijn in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk ge hebt aan de Heere Jezus en Jezus al de heiligen. Al dat de gemeenschap uws geloof krachtig wordt in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig heen ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus die eertijds u onnut was... maar nu u en mij zeer nuttig... de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is, mijn ingewanden wederaan... de welke ik wel had willen bij mij behouden... omdat u mij voor u dienen zou... in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen... omdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang... maar naar vrijwilligheid... Want veellicht is het daarom voor een kleine tijd voor u gescheiden geweest, opdat gij ge hem eeuwig zult weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel meer, hoeveel meer dan u, beide in het vlees en in de here. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk mij. En indien hij u iets verongelijk heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijne hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat me u hierin genieten in de Heere. Verkwikt bij de ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven vertrouwend op uw gehoorzaamheid... En ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden, zal geschonken worden. U groet epa, faas, mijn medegevangenen in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Onze hulpen, en onze verwachtingen voor dit avonduur, zijn de namen des Heeren, Heeren, dat die droom en derde het niet heeft wordt gebracht, al die trouwen houdt, en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen het werk uwer handen. Amen, gebieden, genadig. van God en Vader aller genade en Jezus Christus en de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes.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 van uw enige geboren zoon. En als het tot uw kinderen aangenomen hebt. En als dit met een heilige doop bezegeld. En bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw lieve zoon. Dat gij deze kinderen. Met uw heilige geest altijd wilt regeren. Of dat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. In de heer Jezus Christus wassen en toenemen, of dat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen ons al bewezen hebt, mogen bekennen. En alle gerechtigheid om ons enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven, vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn rijk strijden, ...en overwinnen mogen om u en uw zoon Jezus Christus... ...met den heilige geest, den enige en de waarachtige God... eeuwig te loven en te prijzen af, Heer... ...als wij nu in dit avond u verwaardigd mochten worden... Om tot u te naderen, die in onze diepe van alles kwijt zijn, ook. We zijn uw beeld kwijt, we zijn u kwijt, heer. En u zijn er geen uitgangen van ons, naar u toe. En u hebt genomen volk op aarde, die hebben geleerd, door ontdekkende, ontblotende, ontgrondende genade. Dat gij totaal niets verplicht zijt. En dat wij totaal niets verdiend hebben. Als de eeuwige dood. Maar dat gij zelf de weg daar u toe hebt afgesneden, ook oh god. Er dan is wat van te mogen zeggen. En onthoud ons dan de bediening van uw lieve geest, niet Heere. We hebben er geen recht op, we hebben er geen aanspraak op. We hebben ook geen naam geen plaats meer over. We hebben alles verloren. Maar Heere, ziet ons niet aan in zelf Ziet ons aan in de Zoon uw eeuwige liefde. Ja, die dierbare Emmanuel, die voor de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En dan voor een volk dat nooit en te nimmer naar u zou vragen en zou zoeken. Maar nu zijt gij gevonden, van degene die naar u niet vraagt, en als gij onze ziels ogen Heer, dan komen we er wel achter, o oh god, dat u nog nooit in waarheid en oprechtheid gezocht hebt. Maar dat we zijn eigenlijk al die onszelf gezocht hebben heren, en dan moeten zijn ziel aan het eind gebracht worden en dan kan alleen maar de bediening van uw goddelijke wet, om eens een keertje voor u te verloren gaan heren, om alles eens te verliezen buiten die één enige ja die dierbare Emmanuel, en dat terwijl ook uw volk in ons midden gedenken oh God, in de al en in de legeringen hun ga je weten wat ze nodig hebben, ga dat opgekomen zijn haag ah, heren we brengen toch de hele wereld mee naar de kerk en we hebben overal betrekking op behalve op uw oog oh op en dan moet uw kerk telkens maar inleven leven beleven en doorleven Dat het is die eenzijde weer ja die vrij machtige die goddelijke bediening uit het heiligdom dan komt de kerk heren altijd weer terecht bij een dienend god en een druppend heiligdom ...dan zijn wij schoon uitgewerkt, heren... ...en ik kom onze vijandschap wel openbaar... ...tegen de wegen van vrije, soevereine genade... ...en dat ten koste van de gehele mens, o oh God... ...dat zijn die gangen zo verroemeneer... ...die zijn nu aan uw volk gebleken... ...mochten we in dit avonduur ageren... ...mochten we nou eens uitdragen... ...wat zo noodzakelijk gekend moet worden... Op weg reizen naar de eeuwigheid, o oh God, neemt die Heilige metenis voor uw rekening. Jong en oud, klein en groot, wie we zijn, o oh God, en wat we zijn. Zie op ons, van boven, en wees, gij ons toch genade geeren. en mogen We mogen ook onze zegen achter u heen werpen, we zijn toch allemaal, o oh God, wie we zijn. En van waar we zijn, op weg reizen naar de eeuwigheid. En wie weet hoe spoedig dat het eeuwigheid zal worden. En sterven dat is God ontmoeten. En nu niet te kunnen sterven, Heere. Mocht het eens dus op onze zielen binden. Jonge mensen in ons midden, de kinderen. Ouders en ouder vandaag dagen. En al degenen die niet met ons kunnen opkomen in de ziekenhuizen, in de hospitalen in de gestichten verpleegd worden maar die doorwege ziekte en ouderdom die daar gebonden zijn aan stoel en bed oh God, mogen onze zegenen voor en toebereiden mochten onze ervaren worden Heer, dat gij hebt meer dan ene zegen ach gedenk dan te midden des storens Des ontfermens en wil hij door die geest al van uw goddelijke wet. De tempel, des harten ons reden we van kopers en verkopers. Want we zitten zo vol met onszelf en we zijn zo leden van u. En we wilden ook in deze avonduren alle gedenken, o God. Die op uw zee gelopen, op uw zee wachten. Een uitziend volle keren. Die mij de waarnemingen naar zien. Al te zijn naar die eeuwige nacht. Tenzij dat gij nog eens licht schijnt. In die ontzaggelijke duisternis. O, grote ontfermer. We zullen het moeten leren aanwaarden. En beleven dat de kerken gods gaat door de hel. ...naar de hemel, en de godsdienst, heren, die gaat langs de hemel, naar de hel... ...en wil dat we op onze zielen komen te binden, ook deze aamsbroeders gedenken... ...in het bijzonder deze oude angstbroeder in het klimmen zijn er jaren, Weeg God, hij weet alle dingen... Dat het de tijden des avonds. Dat het ons licht mocht zijn heren. En dat er ons vrede en overeenstemming. In zijn ziel mocht gevonden te worden. En een verlangen om aan te zijn. En bij u te wezen Heere. En al die andere Amsterdam ook genadiglijk gedenken. Met uw volk in ons midden. En al die op uw zegen open en wachten. En ageren. Wat nog niet in deze avonduren met ons kon zijn, wil hij zo ook gedenken naar de grootheid uw barmhartigheden. En maak alles wel met u zelf, zodat uw roem nog eens op mocht klimmen uit het stof en uw grote naam de heer ontvangen. Wil ons dan horen, verhoren naar de grootheid uw goddelijke barmhartigheden. En dat om Christus wil alleen. Amen. Lieve zingen het 51ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. We noemen psalm 51. Gena, O oh God gena, Hoor mijn gebed. Verschoon mij toch. Naar uw barmaktigheden, dal uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden en wat er verder volgt in ook het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Wij noemen u psalm 51, 1 en 2. Mede reizigers naar de eeuwigheid. De tijden die wij beleven zijn zeer donker. Dat wordt wel heel gemakkelijk gezegd, maar het wordt ook beleefd. Want er wordt in onze tijd veel geschreven, gesproken, geleerd en onderwezen wat genade is. Ik kan overal wel horen, overal waar ze spreken. Spreken ze over genade, maar ze kennen geen schuld. En genade staat tegenover schuld. Ja, ja. Dan wordt de mens voorgehouden die een enige verlossing. Maar van banden, daar hoor je niet van. Hetzelfde. Van de blijdschap des geloofs. Maar niet van de droefheid der goddelijke overtuigingen. Hoor je ook niet van. Ze spreken allemaal in onze tijd gemeente. Ja, we hoeven ook niet buiten de deur te steken hoor. Nee, nee, dat hoeven we helemaal niet te doen. Ze hebben het allemaal over de regering. Ja. En de zonde vasthouden. Op allerlei terrein. Ja, ja. Ze spreken over redding. En nooit verloren. Ach kom maar. We hebben hier. Voor ons liggen een gedeelte uit Gods heilig. En dierbaar woord. Waar bevestigd wordt. Wat geschreven staat in Isaiah. Eeuwen, eeuwen voor die tijd. En dan zeg je, Zaja, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zocht. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. En dat is dat God altijd de eerste is bij een diepgevallen Adamskind. Houd dat vast hoor. Want er is ook geen sterveling op aarde. Die vanuit zichzelf in. Maar God zal vragen. En ook niet zal zoeken. Denk daar goed om hoor. Hij zal zeggen ja, maar wat doen we iedere dag? Ja, dat weet ik allemaal. Maar als God werkelijk in ons leven komt, dan heb je nooit aan hem gevraagd. En daarom, mijn mederaar, zo jong en oud, we gaan in dit avontuur eens een ogenblik staan bij een mens. Als hij niet bij het middel komt, dan brengt God hem naar het middel. Kijk, hebben we hebben nu de gang in het leven. God brengt op zijn woord bij zijn volk, op zijn volk bij zijn woord. Maar het moet komen. En hoe zou ze dan komen, dat kan je hier zo duidelijk lezen in de brief van Filemon. ...wat daar gebeurde met een weggelopen slaaf. Die slaaf... ...onesimus, dat betekende de nuttige... ...die is weggelopen van Philemon... ...dat zijn de hoofdpersoon in deze korte maar zeer belangrijke brief. Apia... ...dat was de huisvrouw van Philemon. We kunnen dat zo zien in het verdere verloop... En dat brengt de mens, dat diepgevallen mens, brengt die ook wat een mens is. Nou had dat niet zo heel erg geweest, maar Philemon die woonde in Filippi, in Colosse. En Colosse, dat was een gedeelte van het land dat lag niet onder de Romeinse wetgeving. Niet onder de jurisdiction of de Romeinen. Met gevolg dat het waren friegeurs. En daar heerste de doodstraf voor een weggelopen slaaf. Daar moest hij rekening mee houden. Dus, Onesimus wist, als slaaf, dat wanneer wij van zijn meester vluchtte, dat hij hem wel uit zijn handen moest blijven. Want anders schorste hij met onherroepelijk het leven. Verder openbaart deze brief ons dat Philemon, dat was een ambtenaar, vermoedelijk een behoorlijke betrekking had bij de burgerlijke maatschappij. En die had thuis een kleine gemeente in Kolossi, in die godbeloze stad van Colossi. Een kleine gemeente die werd geleid door Philemon. Er zou... Nu kon Onesimus natuurlijk nooit gaan zeggen dat hij niet wist wat dat niet mocht of wat er wel mocht. Want hij werd onder die waarheid grootgebracht. Was een neger, een slaaf. Een Maar. Hij weet allemaal dat Onesimus op een goede dag is weggelopen. Daar willen we nu vanavond zijn een ogenblik bij stilstaan. Wat er nu met Onesimus gebeurd is. En wat hij dus op helden in Philemon, dat waren de hoofdpersonen in dit hele hoofdstuk. En dan wil ik stilstaan en homenig bij de woorden, bij het zeventiende en bij het achttiende vers. Daar staat. Indien gij mij dan houdt, voor hem metgezel, zo neemt hem aan, gelijk. Als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand en ik zal het. Het al. Doe dus voor. We zijn boven onze overdenking. De brief voor Philemon. Ten eerste. De aanleiding voor deze brief. Ten tweede. De voorbede in deze brief. En ten derde. De heilzame vrucht door deze brief. Dus we zien eerst voor deze brief. De voorbeden in deze brief. En de heilzame vrucht door deze brief. Zo zien we dan geliefd dat omgang met Paulus en met Philemon en Onesimus. Die was perfect. Die twee konden er heel goed bij elkaar vinden. Arnesium is als slaaf. Die had alle vrijheid die hij nodig had. Om zich bij Philemon te ontplooien. En het vertrouwen van Philemon dat had hij wel gevonden. Dus we zien hier een slaaf. Wanneer Philemon aan het werk was. Was hij alleen thuis. En hij had niets kwam tekort. Staat hier allemaal heel duidelijk. Hij had het volste vertrouwen. Hij mocht overal komen. Hij was bekend met de diensten die er gehouden werden. Maar er was één ding, ja. En datgene wat hij nu mocht gebruiken, dat mocht hij zichzelf niet toe-eigenen. Dus hij moest hij blijven. Hij mocht het wel gebruiken. Maar hij mocht het zichzelf niet toe-eigenen. Dat wist Onesimus. De man... ...die het volste vertrouwen had... ...mocht dat niet doen... ...dat was zijn verboden... ...en dat wist hij heel goed uit de wet... ...maar Ronesium, is die dacht aan een vrijheid... Alhoewel die al de vrijheid die kon genieten... ...gewoon hij daar genieten... ...maar hij dacht aan een vrijheid... als zijn positie te verbeteren... ...want er was helemaal geen reden... ...voor Onesimus om te stelen van Philemon... ...helemaal niet... ...helemaal niet... ...maar als hij dat niet deed... Dan konden ze naar hun positie in de maatschappij verbeteren. Dan zou die de volle vrijheid, zou die kunnen leven. Zo op een goede dag greep Onésiumus naar iets waar die niet naar grijpen mocht. Alleen het gemeente. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Dat zei voor de jonge mensen in ons midden. Onésiumus was geen oud mannetje die mijn stok liep. Nee, echt niet. Onésiumus was een jonge kerel in de kracht van zijn leven. Maar die was in het werk waar Filemon zat. Dus hij zocht daar iets anders. Hij wist niet hoe hij dat andere zou kunnen bereiken. Dus hij begreep zich aan hetgeen waar hij zich niet aan vergrijpen mocht. Met gevolg dat Filemon, dat Anesimus, die moest maken dat hij uit de voeten kwam. Met het gestolen. Dat is wel geweest hè, voor toen Filemon thuis kwam. Zijn ze hem toch weer bedrogen. Weg. Ja, Philemon, die wist ook niet meer heen. En Onesimus, die dacht: ik ga naar Rome. Dus daar Rome, dat was de vuilnisbelt van het Romeinse Rijk. Daar waren, konden ze zulke wel gebruiken. Dus was zien we nu gaan? Nu gaat hij naar Rome. Naar een goddeloze, zeteloze, wegzinkende stad. Een miljoenenstad. Nou ja, wie zal daar Onesimus nu vinden? Ik kan wel zeggen, jongens. Dat je een spelt in Huyberg, als je die kerel vindt. Zoals in een wereldstad van Los Angeles of New York. Wie zal mij daar vinden als ik daar loop? Dat dacht Onesimus ook. Dus we zien Onesimus, je kan hem zo volgen. Die ging lopen van kolossen en hij kwam in Rome met zijn gestolen breid. En wat nog meer? En een sprekende consciëntie. die moest die vrij opleggen. Want hij had het gestolen. En Onesimus, als je als je grijpte, en ik ga goed hoor. Ik heb nou de ruimte. Ik heb nou de vrijheid. Ik zat hier lezen. Ik zit nergens meer. onverlegen. En daar heb ik nu. Zijn meester bestolen. En. Hij dacht niemand zien. Maar wat gebeurt er? Dat gebeurt niet al lang. En die dief. Die kwam in Rome. In de handen van de justitie. Want waar vinden we nu Onesimus terug? Wel in de gevangenis. Dus de vrijheid zoekende. De vrijheid lievende. De vrijheid belevende. Zat in gevangenschap. Hoor je het gemeente? Daar kwam Onesimus terecht. Met alles wat hij bezat in de gevangenis. En. Wat moest er nu voor hem terechtkomen? We zouden zeggen als we hem zouden zien lopen langs de straten. Garre met topperd hè? Een jonkere kerel mijn kracht voor zijn leven. Voortvluchtende, stakkert. Ja gemeente, zit er vanavond zo'n stakkert hier? Zesduizend jaren. Is de mijn al van God afgehouden. helemaal 6.000 jaar. Dan komt wat de waarheid zo eenvoudig zegt. Die God verlaat. Heeft smart op smart te vrezen. Onesimus. We zouden zeggen waar is de reis heen jongen. Nu zit je in de gevangenis. Enerzijds kunnen ze je niet uitleveren, op want er heb je een andere wetgeving, maar daar is je kinders doods. zit nou Onesimus met zijn gestolen groep, de vrijheid zoekende in de gevangenis in de banden? Ja, het staat er heel duidelijk, arme topperd. Gemeente, dat is nou ons beeld. Daar ligt u dat kardinale punt. In Genesis 3. Daar. Adam, die had alle vrijheid die hij hebben kon. Hij had de schepper met zijn vermeerder. En met zijn schepsel. Al alle vrijheid met leven. Dat was vrijheid. Maar Adam vergreep zich aan iets waar aan Adam. ...niet grijpen mocht. Dat heb ik niet. En toen Adam daarna greep, ...toen verbrak hij het verbonden werken... ...hij verloor het beeld gods... ...hij verloor de kennis, gerechtigheid en heiligheid. ...en daar ligt Adam gemeente... ...dat is nu het kardinale punt... ...en daar moet nu ieder mens komen hoor kinderen. Je bent ook nog jong. En daar moet je een keertje komen. We zullen onze vallen over moeten nemen. En we zullen zondag van God moeten worden. Hij had gestolen. En daar zat Adam. Daar heb je het nu. Ja stond nu maar. Zei man tegen een dominee. Stond nu dat, dat Genesis 3 maar niet in de Bijbel. Als je, ja daar heb je het nou hè? Ja daar heb je het. Stond er dat nu maar maar niet in zegt hij. Want in Genesis 3. Daar hebben we afscheid van God genomen. En daar dwaalt een mens. Zoals Onesimus. Nog in de kracht van zijn leven. Vervreemd van God. En een vreemdeling kinderen, jonge mensen. Van de verbonden der belofte. En geen hoop. Geen hoop. En de haat de mens. We kunnen dat hier zo lezen in het leven van een is. En dan ging die man, ging naar Rome. Ja, vanzelf. Hij verbrandde alles achter hem. Dat staat ook zo duidelijk in Bunyan. Wat gebeurde er nu wel toen Adam terugkeek, toen hij uit het paradijs uitgezonden werd? Toen ik werd, Adam, die ging eruit, hè, ja. En toen die terugkwam, zag hij een. Engel met een vlam en zwaard, wat wil dat zeggen? Wel, gemeente, de weg naar God, die was afgesneden met al onze vrome mooie praatjes. En over de langmoedigheid Gods en over de warmhartigheid Gods. En het is allemaal waar, gemeente, ja hoor. Ik ben het 100% met je eens, maar daar staan we voor. En dat is het recht, Gods. Door de kanalen van het goddelijke recht stroomt de liefde naar de oceaan van Gods eeuwige liefde. Door de kanalen van het recht. Ja, nee, je mis, ga in de gevangenis. En dan gaat een mens zonder God en zonder toekomst, vervreemd van God over deze aarde. Hij is alles kwijt, en ik zou je zo vertellen, mensen. Hij heeft alles achter hem in brand gestoken. En wat is nou de grootste ellende? Dat wij onze ellende niet kennen. We hebben nergens geen betrekking op gemeente. Laten we maar, maar eerlijk zijn, we gaan we aan bed. Misschien buigen we onze knieën nog en we slapen naar de hel toe. Dat doen wij ik ook hoor. Je moet echt niet denken aan mij dat ik hier boven je staat. hoor. Nee, echt niet. En is is nog een Gods godswonder als het beleefd mag worden. Slaap, weer heel je van mijn ogen. We slapen maar. Ja, ja. O, oh, nee, ook. Maar nou zit hij in de is. Hij moet niet denken dat daar een recreatiehoord was hoor, dat is tegenwoordig. Nee, dat ging eraan naartoe. Maar het moest er nu van een nou eensje strak komen. Nu was hij zijn gestolen hoed kwijt. Hij was zijn plaats kwijt. Hij was zijn vrijheid kwijt. Hij was gebonden in de gevangenis en dan weet hij het ook niet meer. En daar stond hij naar Armin en gestolen en het misbruik van getrouwen vermaakt, want hij hoefde echt niet te stelen. En wat gebeurde daar nu? Wel, er was wel wat voor wat lag er dan voor? Maar Paulus die zat daar in voorarrest. Paulus zat te wachten op zijn trial. Paulus moest nog getraaid worden. Die moest nog onderzocht worden. Dus die zat in zijn voorarrest. Dat wil zeggen hij had een soldaat bij hem. En hij mocht in en uit gaan. En Paulus heeft daar Onesimus ontmoet. De duivel dacht natuurlijk dat die Paulus wat buiten werking kon plaatsen. Om in de gevangenis te krijgen vanzelf. Maar er moest een Onesimus komen in die gevangenis. Daar zie je de gang gods. Daar zie je nou het beleid van God. Verenigdheid. En er komt een Onesimus. Zwaar getroffen. Had u betrekking op helemaal niet. Hij vond alleen maar vreselijk dat hij zijn, zijn vrijheid kwijt was. Ja vanzelf. En nou komt hij in die gevangenis. En dan komt hij daar. Komt de staat er wel. Daar komt hij in contact met de justitie. Met het recht. Ja, gestolen. Hij was er in een dievenbend opgeland. Maar hij kwam in de gevangenis. En er zat nog een man in de gevangenis. Die heette Paulus. En Paulus had een klein kerkje. dat hadden misschien een paar mensen onder zijn gehoor. Dat was hij gewend in Colossum. Zo Onesimus is vermoedelijk wel bij Paulus onder zijn gehoor gekomen. Dus Paulus wacht. Was het middel in de handen gods voor Onesimus. Dan moet je goed volgen hoor. Dus nou loopt die jongen slaaf, die loopt er op het gevangenisterrein. En nu kwam Paulus hem tegen, nou God kwam hem tegen. En toen begon God te werken in die jongen. En toen werd hij overtuigd van zonder gerechtigheid en oordeel. Dat zijn drie stukken die moet je nog eens uit naar buiten de deur zetten. Als oude meubeltjes. Maar God leert het zijn volk wel hoor wordt praat niet meer over zonder gerechtigheid en orde. Waar al, je mag, als jij je druk voor maakt. Je begint meteen met de Heer Jezus. Of je begint, begint meteen achter de rechtvaardigmaking. Dat loopt nog beter. Maar de godskind niet hoor. Nee, nee, nee. Kijk, ik geen andere gang in het leven. En wat zegt dan die ziel? Wat zegt dan zo'n Anesimus? Een ik zocht hem in mijn bange dagen. Ik hield niet op. Mijn hand er oog op de herfenaar omhoog. En ik bracht mijn nachten door met klaar. Kijk, komt de kerk. Want toen kreeg hij een hoofdstuk in Die kreeg zijn vrachthuis. En waar dan heen? Hij wist beter. En toen ging God die Paulus gebruiken. En toen komt hij bij Paulus en gaat hij bij Paulus vertellen. Wat hij in zijn leven gedaan heeft. En hoe dat hij daar nu in zijn banden. Ja, je kan het hier zo zien, dat hij daar nu in die banden zat, wegens diefstal. Dus Paulus die kreeg te horen van Daar hij van Philemon kwam. Dat is wat. Dat ging hij meerlijk me vertellen, hij ging meer alles vertellen, je kan het eertijds zien, of net was hier, hij gaat het vertellen, hij komt in die banden. Hij je zo'n schuld voor God beweert, staat ze in de Psalmen. Die het verstand verlicht. En de nevels opdoet klaren. Arme stakker, het he, Dionysius. Zijn vrijheid gezocht, zijn vrijheid gestolen. En nu zijn vrijheid verloren. En nu ligt hij in de handen van het goddelijke recht. We zouden zeggen: van die man komt er nou totaal niets meer terug. En dan komt hij bij Paulus, en dan gaat hij bij Paulus gaat hij vertellen wat hij gedaan heeft in zijn banden. Hij had geen rust meer. Hij is wel van beleefd gemeente. Wees nu eens eerlijk. Een jonge mensen in ons midden. Heeft God je wel eens stilgezet? gezet hij vraagt nog van eens je de hele schuldbrief thuis gehad. Nee, nee. Maar heeft God je stilgezet? Heb je wel eens beleefd en wanneer je naar bed gaat, ja, dan komt de kerk nooit bovenuit hoor. Dat zal ik u dan vanavond maar zeggen, want als Gods kinderen, dat is het gebed van Gods kind. Kijk tegen u, oh God, zwaar en enigmaal misdreven. Zo gaan ze naar bed toe. Iedere avond hoor. Er komt nooit geen avond in de leven dat zegt, moet de heren, wat heb ik het vandaan is keurig eraf gebracht. Verschrikkelijk. Ket tegen uw oog, oh God zwaar en eenmaal. Nu iedereen. Zou je wat zeggen, kinderen, jonge mensen? We leven zo'n droeve tijd, hè? Komt weer niet zo vaak. Maar ik weet toch wel, als we zeggen. Als God in je leven komt, kinderen. Nou, praat ik het nou maar zo voor die jonge mensen? He. Je hebt een ziel van de eeuwigheid. Als God in je leven komt, dan zullen de straatstenen tegen je getuigen. En de balk in deze kerk, als God eens met een mens gaat trekken, als schuld, schuld wordt en gemis, gemis. Ik heb tegen uw ogen zwaar en menigmaal misdreven. Oh nee, jongen, hé hey, jongens, waar moet die met je heen? Waar moet het met dat volk heen, dat weet u zelf niet. Want ze zacht er hem in dat bonnedaag, dat heb ik nu. En zo komt de heren nu in het leven van een mens. En daar zit die man, hij kon nergens heen. En wat moest hij nu gaan beleven? Weet je wat de kerk beleef? Zo mijn amor maar zijn uit nog een heupe hart zijn vlekken kan veranderen z'n daar heb je het niet. kan hij die gewend is kwaad te doen hoe doen en dan gaat die gaat het uitroepen in het 14e kapitel wie zal een reine geven uit een onreine het is al mijn arbeid al mijn zucht al mijn tranen het is te kort voor de eeuwigheid mensen. Dan kan ik niet rusten en dan lees je mezelf niet en dan komt hij onder de bediening en onder de onderwijzing van zo'n Paulus. Die grote godsgezand. Ja daar heb je het nu. Maar nu zegt Paulus luister jij eens even. Jij kan hier niet blijven jongen. Je moet weg. Ja ja ja ja. Maar waar moet ik dan heen Paulus? Terug naar Filemon. Wat? Ja naar Filemon. Ja ja ja. Terug. Ja, maar zegt u alleen maar, zegt Onesimus, Paulus, dat gaat niet hoor. Dat kost mijn hoofd. Ja, dat kost je hoofd, dat is voor zeker. Maak terug. Ja, maar nee, geen ja, maar Onesimus. Je stok maar, ga maar weer terug. Je bent nog jong. En dan? Wat moet ik het? Heb je de schulbrief wel eens thuis gekregen? Zegt jouw ja, oh God, hoe man. Hoe moet ik dat nu toch betalen? Dat heb ik ook niet. Nou ja, Paulus ziet al gezegd van Phila, die ziet als gezegd van is wel vanzelf, maar het was voor Paulus geen Frans hoor, nee het was een taal van de zwarte. Want die ziel moet terug waarheen, naar de plaats waar, het, ja, waar de misdaad begaan is, de, de, de meis moet terug waarheen, overtuigd van zijn zonde en onrechtigheden, dan moet hij terug waarheen, wel naar het paradijs. Ja, ja, ja, ja, maar daar staat, ja, ja, er is een vorm aan zwart, ja, dat weet ik. Wat wilde zeggen? Want dan kom ik in de handen voor het goddelijke recht. En dan is het een verloren zaak. Het was meegemaakt gemeente. Dat God je voor het recht trekt en dat er geen borg te zien is. Dat alleen die heilige wet het eist en dat God verborgen is. En die borg achter het recht verborgen is. Er staat een mis. God had dat weetje gehuil, Poelie. Denk erover, want hij kon niet sterven. En het zat er wel in dat hij moest sterven. Ja, daar heb ik het niet nu Als God met een mens begint, begint die dood en eeuwigheid op zijn ziel te binden. Ja, tegenwoordig niet meer. Heeft hij heeft wel genade voordat je in de banden zit. Maar die genade die had de eeuwigheid niet uit. Kan je begrijpen dat de ziel vastloopt als je een muur. Ik wel eens gemeente, ik zeg die moorden dat ook wel eens. Ik kwam nog eens een vastgelopen meis kwam, eerlijk. Die helemaal vastgelopen was, die, die, die echt niet meer wist waar het heen moest. Dat ja, weet ik ook niet hoor. Maar dan zou de Heer wel uitkomst geven. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij is in de zaag, zijn gunstgebied. En dan zingt de kerk in de storm en in de strijd. En ik zal in dit vertrouwen leven. En dit melden. Helemaal niet. Paulus in de wanden. Onesimus in de banden. En moest Filetmoos in zijn kwijt. Daar is niet meer het beeld. Wat zegt Paulus? Hij zegt, Onesimus, je gaat terug. Ja. Je gaat terug. Je moet terug. Je moet er weg. De middelen bewandelen. Want we hebben wel kennis gekregen aan een God. Niet aan een Christus. Je hebt kennis gekregen aan de Heer. Hè? Je hebt bijzonder. En je schuld. Zijn er in ons midden zo. Voor de Heer hartelijk beweend. Daar lag voor Onesimus al zoetigheid in. Met de dood achter hem. Ja, wat dacht je? Algemeen in onze tijd. met al je gehoorstienst. van al die van drie centen. Het heeft geen waarde. Want achter de dood hoor. ...daar ligt het leven in. Dat is En dat was een Die had voor hem. Die had de dood voor hem in het leven. Nee, nee. Ik ben tegenwoordig allemaal hemelreizigers. Zelf. Ik zeg vast maar, tegen mevrouw. Je moet die krant maar eens kijken. Er is geen plek meer in de hemel. Het is allemaal vol. Uh -huh. Maar in de hemel komt alleen maar een hellenwicht hoor. Hellenwicht, ja hellenwicht. Die waren naar de hemel. De hemelingen gaan naar de hel toe. Ik ga het Ja, maar Onesimus, je moet terug. Dat is de weg der middelen. Die oude Simeon. Ja, die man was stokhoud, hoor. Dat was geen Onesimus. Dat was een bekommerde ziel. Die oude Simeon, die was geplaatst bij de genade gods. Goed luister, hoor. Op de weg der belofte. In onze tijd had dat geen hadden meer. Maar ik vertel je toch toch allemaal die God met zijn volk houdt. Dus we zien hier een oud mens. En Anna de profeteis. Twee zielen. Van God gekende. In de hopen en de verwachting Israëls. Dus het waren zielen die God geplaatst had uit vrije. Soevereine eenzijdige genade. Op de weg der belofte. Kunnen ze daarmee sterven? Nee. Nou die man was misschien wel. Wel duizend keer naar de tempel gelopen. Ja, we stakken. En nooit wat. Nee. Nooit wat. Duizend keer. Misschien wel jaren, jaren, jaren in de kerk gezeten. En nooit wat. Altijd maar weer voor een ander. Ja, ja. Dat die ene keer. Die ene keer. En dan zien we die oude man zagen weer voortslijpen uit de tempel. Misschien hebt u wel gedacht, dit is de laatste keer. En toen. Wie stond daar toen? Jozef, Maria en zijn zaligmaker. Kijk, er was je het in. Ene keer. En dan de kind z'n gering de verveling, mijner belofte. ja die ene keer. Ik hoorde nog een oude leraar vertellen, Maar een liefkind kind van God. En die haalde die de zondagsmorgen altijd op voor de kerk. En ik kwam bij de deur en zei, joh jij maar door hoor. je kan wat mij betreft een kanon op de preekstoel zetten, maar mijn krijg je niet kapot. Een liefkind kind van God. En die man trok dan zeggen, zo aan. Hoef het kind van God ook die leren. Hij trok zijn eigen zo aan, liep met zijn vrouw en zegt "Zijn vrouw, nou. Nou weet ik het helemaal niet meer. Maar ze komt niet. Hm. Ze komt niet. Geen kogel, zegt ze, geen kanon die mijn, mijn hart vandaag kapot klaar. Nee nee. Maar net die ene keer Een en vrouw met drie goed voorzien. En hij liet die ouderling zingen. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven. Mijn zielen gods hunst. Ten hulp genieten zou. En derde versie. Och. Mocht ik in die heilige gebouw. Die vrije runst. Die eeuwig. Als je een ons af in de kerk, achter in de kerk, het was gewoon een natte zak van tranen. Hij tremt Nou net kinderen, die ene keer, die ene keer dat Simon en Anja naar de tempel gingen horen, het, jonge mensen, het is maar die ene keer. Hij zou die ene weg ermiddelen, maar. Oh nee, moest die moest terug. Ja, zegt Paul. Maar. Ik zal je een brief meegeven. Het staat heel duidelijk. Ik zal je een brief meegeven. waar dat in staat. Wat? Ja, dat zei hij niet. Tegenwoordig weet hij precies wat erin staat. Maar kijk, er is die van God hoor. Dus een nou, paar schreef een brief. En hoe zou Onesimus nou die brief van Paulus aangepakt hebben? Toen hij daar bij die deur stond en dat hij terug moest. Ja, wat zou hij gezegd hebben? Gena, oh God hoor, doe een boeteling pleit. Daar komt de kerk. En dus hij doorgeleid in zijn val in Adam. Hij moest terug, want ik ben in ongerechtigheid geboren. Jonge mensen in hun midden. En er was kort een mensen die ze blind geweend hebben. Nou, die kan je blind ween. Als je daarin geleid wordt in je val in Adam. Wat je geworden bent in je val. En de neusjes mis, die gaat terug. Hij moet terug. Heel duidelijk. Hij zegt: maar ik zal je een brief meegeven. Dus de brief geschreven, dichtgeplakt. Zegel erop, Hieronesimus. En terug. Waarheen? Naar Colossi, Ja, terug. Tijd lopen, misschien wel veertien dagen. En maar lopen. Ja, ja. dat gaat niet. man? Hoe gaat hij terug? Wel, zwaar door schuldbesef getroffen. En verslagen. Gaat de kerk? Hij ja, was op zijn borst geklopt. Ja, ja. Ik heb er wel een brief bij me ook, maar ja, dat zou erin staan. Misschien heb Pauls wel geschreven, Zeg, Philharmon, ik heb hier die vrije en ik heb hier die, die bandiet. En uh, hij heeft u besteld, hoor. maar ik heb hem bij me, ik heb hem goed al gezegd, jij rijdt hem terug. Je doet maar met je wat het lijkt te doen hoor, je volgens langs de wet hoor. Hoor je het, mis? Wanneer je daar binnenkomt, staat de hallig voor je klaar. Dat zeggen ze tegen hem. Dan gaat mis. En maar lopen. En maar lopen. Het werd nacht. Er ging stormen. En maar lopen. Met die brief. Daar ja, en deze staat er toch. Staat er heel duidelijk. En maar daar gelopen. En dan gaat de brief van binnen. Zou, zou, zou die werkelijk, zou Paulus die brief aannemen. Zou Philemon de brief van Paulus aannemen? Of zou hij hem dan ook maar zomaar in, in de kachel gooien? Keek hij op zijn zwart uit. En opgeven wat hij gedaan had. En onder de wet, waar hij onder lag. Want Gods kind lag onder de wet hoor, denk erom. Ja, dan ging het niet, hè? Nee. En zo komen we bij ons derde punt: de inhoud van de brief, de waarde, de vrucht. Daar gaat die jongen. ...langs de bergen, langs water, loopt Lonesimus. We een overtuigd consciëntie met de dood in zijn schoenen, helemaal lopen. Maar we zullen eens een ogenblik stoppen bij hem. Hé, Lonesimus, waar ga je heen, jongen? Nou, wees eens eerlijk. Waar is de reis heen? Ja, ja. Ja, naar Philemon. Weet je het wel zeker? Ja. Wat verwacht je dan? Ik heb geen verwachting. Nee, nee. Ja, maar hoe zou je dan toch die reis durven aanvaarden? Dat is die mensen, ik heb helemaal geen verwachting. Want zolang mijn hoop en verwachting niet vergaat, is er voor mij geen uitkomst. Dat weet de Nezimus niet. Kom nou, Nezimus, vertel me nou toch eens, jongen. Nou, waar loop je nou toch heen? Ja, man. Hij dan maar ik heb een brief. Hier heb ik een brief. Ja, maar wat staat erin? Dat weet ik niet. Maar Paulus heeft hem gegeven. En het is de metgezel van Paulus. Kijk, daar heb je wat. Directe brief. Zo. En dan maar weer verder. En dan maar weer verder. En dan zie je hem lopen. Maar hoe dichter dat hij kwam, hoe moeier dat hij werd. Ja, vanzelf doet Gods kind ook. En dan wil het kind wel eens uitrusten. En heeft hij gekeken naar een plaats die dacht, kun ik nou hier, kan ik hier nou eens geen ogenblikje stil zitten? Nee, want dan kan je de duivel bij hem. En die zegt, zeg, zeg hoor, oh nee, ze mis nou geen vreemde dingen. Want je gaat onherroepelijk voor het blok. En hij ja, ik ken die nog niet even daar, want ik zeg je hier één brief. Nee. Wat heeft hij dikwijls op die brief gekeken, hè? Je kan hem tegen het licht houden, maar je kan niet in iedereen kijken. Nee. Eén ding wist hij zeker. En dat weet ieder kind van God. Had hem zelf niet geschreven. Dat had hij zelf ook niet gedaan. Nee. Nee dat wist hij niet. Dat wist hij zeker. Hij had hem ook niet gestolen. Want dat kon hij ook goed. Dat had hij ook niet gedaan. Maar hij had hem van Paulus ontvangen. Dus hij had alleen hulp in zijn ziel. Ja vanzelf. En die hulp die gaf hem moed. En die moed gaf hem kracht. En in de kracht ging hij terug. En hoe dichter dat hij nu bij de eindbestemming kwam, hoe benauwder dat het werd. Vanzelf. En hoe zou je nu denken, gemeente, als een jonge mens, als je daar nou eens een, een opstel over moest maken, hoe zou je dat daar nou eens ingevuld Hoe zou je nu denken dat die Onésimus er langs die straat gelopen heeft, waar die heen gevlucht is, ook helemaal dezelfde weg terug. Maar Gods kind ook. Terug. Dezelfde weg. Ooit je er verder van huis, verder terug hoor. En kroon. Moest dezelfde weg terug. En dan gaan ze zien hem gaan hè. Nou dat gaat niet. Ja, ja. Maar. Dat wist hij. Dat werd hem niet open gemaakt. Want als Aunesium is hem open gemaakt had. En dat hij gelezen had wat er is dan. Wat een verloren zaak geweest. Want dat Philemon gezegd dat is niet eerlijk. Dat is niet recht. Want God gaat niet over onrecht Maar hij wist het niet. Nee. Dus wat zien we nu hier in die gang die het leven moet maken. Wel dat achter de dood. Het, daar ligt het leven. Hij wist het niet. Hij moest in volgen zijn. De wet. <coughs> zijn overtreding. <coughs> de doodsterven. En dat er in het brief... En pleitbrief was voor de leven. dat wist hij niet. Dus wat dacht hij nu? Achter de 69, tot 119, toen kon hij zeggen: Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, heren. Kom. We zien, hé, hey, is dicht bij huis. Kom, zeg zeggen Van vertel me nooit Je staat er nou vlak voor, hoor. Doen nou klap je weer weg? Uw oordeel rust. O, gemeente, als je daar nu mag komen, kinderen, jonge mensen, daar, dat nou is het nou een ogenblik in je leven. Je ziel voor God leeg mag wenen. en hey, hoort de Op de allerbeste wat uw doen is rijden. Right. Dan kom je bij een zalige plek, even. Denk erom. Onesimus is ook, maar die brief bleef dicht. Nou, lopen. nou komt hij bij huis. Hoe komt die ziel eraan? Wel, ik zal het je vertellen wat er in Onesimus is omging. Ik schat er mij geheel en verloor. En ik wou ook van geen vertroosting horen. En als mijn ziel aan God gedacht, ik niets dan kracht op klacht, de tot toch door. Daar trek ik niet. Dat is nu de trekkende, de trekkende genade, Godse ziel gaat door. Waarheen? Nou, zijn is. hij moet er aan. Daar komt hij. Je kan het hier zo heel duidelijk wezen. En hij liep door. Daar kwam die brede deur. Je weet het allemaal, die huizenvrouw had een hek een poort en een klopper. En daar viel de klopper op de deur. Ja, nu ging het spannend. Daar ging de klopper. Hoe zou je nu denken, gemeente, dat een ziel daar staat? Hoe zou Gods kind dat nu in de waarachtigheid der zaken beleven? We die beleving van Psalm 116 zegt. Hij lag gekneld in banden van de dood. Dat dankzij hij al en alle troost deed. Dan staat er geen droge draad in je lichaam hoor. En daar ging die deur open. En toen hebben ze in het geroepen, nou is het weg, nou is het nou is voorbij. Dat is Onesimus. Ja, dit is Onesimus. Maar hier heb je een brief. Een brief, ja, een brief van mij, van Paulus. Van Paulus, ja. En dan ging de brief open. En daar stond de schuld getroffen en verslagen Onesimus. Alles wat God met hem had dat is toch goed geweest. Alles wat God met die zondaar doet is goed. Ze zou in de hel nog zingen, want recht God als ze daar mogen komen. Wat dacht je? We staat Onesimus? Je kan hem daar wel zien staan, hè? We gaan eens kijken wat hij te zeggen heeft, die Paulus over Onesimus. Nijmegers. We zei hij nu. Hij zegt tegen hem: Ik heb hem geteeld. In banden heb ik hem geteeld. Het is niet mijn knecht. Het is mijn broeder geworden. Zegt hij dat Ja. Hij zegt het hier voortaan. Niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht Namelijk, als een lieve broeder. Ja, in zonderheid mij. Hoeveel meer van u, beide in de vlees en in de huur. van een brief, hè. Ja, ja. Dan gaat die verder. Hoe oh, nee je me staat, hè. Dacht je gemeente dat die ziel dat de staat te zingen? Nee, hij is niet alleen niet in 1988 hoor. Dacht je dat die man dat de Salma gezongen heeft? Nee, die heeft er staan sterven. Geknald in die banden van de dood. Die banden moet God breken, die breken wij niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Helemaal geen traatjes. Dat is een band die breekt God. Dat is de staatsband. Dat zijn staatsbanden. Dat is geen standband. Een staatsband die moet God losmaken. Dat zegt hij. ...en die gemeen houdt voor een metgezel... ...je komt in de eenheid Gods. De metgezel van de Vader Christus. Je gaat over het borgerwerk. En die gaat voor een metgezel... ...zo neemt hem aan, gelijk als mij. Want een pleitrede voor een verloren zonder... ...voor de helder mens, ...voor een dief... ...een rover van Gods Heer... ...en de moordenaar van zijn eigen ziel staat niet. En wat zegt hij dan meer... En die, hij is vooral hij geeft, oh, schuldig is, ik reken het mij toe, ik Paulus. Heb ik geschreven, ik zal het betalen. Ik, ja ja. Wat is dat meegemaakt voor een voor Er kwam een verklaring van een borg uit die bief. Hij mag blijven leven. Hij werd weer aangenomen. Hij werd in de volle vrijheid gesteld bij Philemon. En. Paulus was een borg geworden. De kerk van. Wat we nu willen doen. Het 116e derde salmen. En daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld. In banden van de dood, naar de, de hel, mijn aller troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar ik de neer zaan dus in al mijn hoop. Och, heer, och, werd mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Hij is mijn liefdewaardig. Deer is groot, genadig. En rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116 vers 2 en 3. Zien daar. je is weer een ogenblik staan, hè. Toen heeft die man weer geweend. Weer geweend, ja. Maar dan uit dankbaarheid, dat is een ander werk. Ja, ja. Vanwege het wonder. Want van Donetius, u zei, er was absoluut geen reden. Absoluut geen grond. Absoluut totaal niets aanwezig. Dat voor Onesimus compleet is, Want het was weggelopen dief. Maar. Hier zie je nu het eenzijdige. Het soevereine. Het overanderlijke. Maar ook het overgankelijke. Eenzijdige godswerk. In het leven van een zondaar. En hoe wij allemaal geen Onesimus te worden. Moet je me goed verstaan. Maar we zijn geen draadbeter. Deze zaken leren gemeente. Ja. Er zal een tijd moeten komen in ons leven. Dat we zullen leren ervaren. En beleven. Dat we God kwijt zijn. Ja, ja. En dat Gods gemis. Een mens kan zich blind vinden En hij kan zich dood zoeken. Maar hij wint het nooit. Maar nu laat God zich door zo'n volk vinden. Dus de Heer brengt de mens bij het middel of middel bij de mens. Een monetie misschien. En dan zegt God is hier op de weg naar de belofte, toen kreeg hij een brief. Ja. Dat gaf hem hoop. Ja, Hij zegt de kerk was hier, ga daar in voor. Gesproken tot u uw waarop opgenij. Kom aan, volk van God. Verwachting heb gegeven. Niet de zaak hoor. Nee, ik ga zo geloof niet. Dit is de troost, en druk mij toegezegd. Hier leert mijn ziel. U achteraan te kleven. Al geen gij beloofd. Daar heb je het niet. Dus het is een werk bij God vandaan. En toegezegd. Havana is heel. Vertroosting. Geest. En leven. Hoor je het, kinderen? En zo gaan we naar de eeuwigheid. Het is een vreselijke tijd voor we leven. En dan weet die ziel, als dat God behagen mag, om je in die gangen te leiden, want tegenwoordig springen er bokken overheen. Ja, dat noemen ze dan de eerste gang. Ja, waar is mijn eerste gang? Springers bokken eroverheen. Ik denk over het niet is. Maar zo brengt God nu een mens aan de grond. dan ken je nog niks van Christus, wist je dat? Maar hij heeft de belofte. Totdat die borg aan zijn ziel geopenbaard wordt. Wanneer? Als hij aan het einde van de wet komt. En dat hij ondergaat onder het goddelijke recht. Dat goddelijke recht. dacht je en als dat in de ziel gespannen wordt, gemeente dan gaan we het verborgen. En dan die brief. Die brief. gedenk aan voor, dan blijft er totaal niets over als je verloren zonder. Maar dan de rijkdom van vrije genade. Dat is nou het grootste wat er is van zalig worden. Ja. Omdat de gar die komen bij God vandaan. En dan wordt het gemis, wordt steeds groter. De schuld wordt steeds meerder. En God alleen heeft maar kracht om ons vrede te schenken. Maar dan, op grond van recht. Ja, ja, ja, nee, op grond van recht. zien is dat ook, op grond van recht weer binnengelaten. Maar wie moest dan dat recht vervullen? Wel, Paulus, die stond borg voor hem. En zo krijgt de ziel kennis en een borg uit Jezaaier 53. Een verbrijzelde ziel met een verbrijzelde Christus. Wat dacht je? Wat had hij die begangen? Als we dan in die tijd een ogenblik mogen rusten in zijn armen. Om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzelden. En de straf die ons ter vrede aanbrengt, Onesimus, die was op hem. Op hem. En als dan je geloof zo ontsloten wordt voor die dierbare Immanuel, De schoonste aller kinderen. Gena is op zijn lippen uitgestort dag de Wat gaat hij daar leren wat in het begin van de aand gezongen hebt. Hij kan die prijs daar, ziel aan Voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Daar heb je het. Niemand kan zijn broeder immer meer verlossen. Maar nu bij God vandaan is er een oceaan van genade. En er is niemand te oud in ons midden. Nee hoor. En er is ook niemand te slecht. Ook niet. En er is ook niemand te arm. En er is niemand te dom. Om bekeerd te worden. Want dat is een godswerk. En dat is een waarwerk. En dat is een eeuwig blijvend werk. Hoor je het gemeente? Jonge mensen. Denk maar veel aan die Onesimus. En kinderen, jonge mensen in ons midden. Onesimus was ook jong. Die man die zocht het ook in een goddeloze stad. In een zedeloze wereld, echt hoor. En ik hoop, kinderen, dat je zo je knieën voor God mag nou buigen. Ja, ja. Worden tegenwoordig telkens opgeschrikt, deze en die. Niet is daar geboren hoor. Nee, echt niet. Maar deze en die is onnageneselijk ziek. Ga weer eens sterven, ga maar door. Alles om ons heen valt Die tijd komt terug. Dat is hier dat uitroept. Oh God, o oh God. Alles om mij heen is nacht. En hij zegt dat kostelijke oude schoolversie. Rust aan mijn ziel. Uw God is koning. Mocht dat nu maar eens beleefelen. Mijn medereizigers naar de eeuwigheid. God gaf alles wat hij had. En het was zijn enige dierbare kind, Christus. Dat is die grote die in dierbare imaan woont. Die red zee, meneer, als een worm in het stof gekropen heeft om stofbewoners op te heffen uit het stof. En wie zijn leven uitgestort heeft in de dood. Om een doodschuldige zondaar het leven te geven in hem alleen. Mijn vaste rots. Is het onrecht. Nooit gevonden. En daarom zong je oude Augusta in dat bloed. Ook mensen, mensen, mensen in dat bloed. Zal ik even groeien. En geen wet. Kan mij verdoen. Want Christus is voor mij gestorven. En die heeft de zaligheid verworven. Het is die vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Hoor je dat kinderen? Het is wat hè? Ja ja. Staat heel duidelijk in Gods woord. Toen de laatste steen. Van de tempel gelegd moest worden. Toen moest het volk schreeuwen. En in de grote schreeuw: Genade. Genade. Zij dezelfde. De laatste steen, ja. De laatste zucht. Moet nog geschonken. En gereinigd. En geheiligd worden. Op het altaar van die dierbare Emmanuel. En wanneer we Weldra De kerken gods. Want we zijn het einde tijd. Wanneer we wel Zullen stappen. Op de stranden der eeuwigheid. Dat zijn die zangers. Aan de glazen zee. En dan zullen ze zingen. Uit miljoenenkeelen. Door u. Door u. Alleen. Om het eeuwig En Dat zal de hemel in de hemel zijn. Als Gods kind daar mag komen. Het zal het wezen. Dan zegt die Godzalige ben Als ik eenmaal mag binnenkomen. Dan zullen al de hemel klokken leiden. kinderen? kinderen? Al de hemelklokken zullen luiden. Als ik binnen mag komen. Wat een wonder Maar er is bij God niets van mogelijk. Mocht de Heer het schijnt. Om ze verbond, willen. Amen. Algeerde wij kunnen hem maar van stamelen. Van vrije genade. Rustende op rechtsgronden. Heer. Mocht er de nog zijn. Laat deze gemeente voor uw rekening nemen, o God. En ook dames, dragers, heer. In deze moeilijke en donkere tijd alles om ons heen. Gij weet het, o God, is nacht. Alles zinkt maar, zakt maar weg. We willen voor zich liefde leraar gedenken. En welke diepe, diepe wegen dat gij met hem gaat, heer. En dat hij het alles mocht zien uit vrije, soevereine genaamd. Want er zo die nog zo'n die gij die hebt tijd gij. He. Maar er zal nog in meer alles wel maken. Door en met u zelf genade. Voor genade verheerlijke Ons alle begeleid op veilige wezen. Wil op ons nederzien in gunst van boven. Om Christus willen. Amen. Voor de slotzang zei bij Psalm 147 en daarvan is het zesde vers. De heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt, het zesde van de 147ste. zegen des Heren, wat in de vrede, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap, des Heiligen geestes, zij met u.